Dubbelspion. Ik vraag uw aandacht voor een oorspronkelijk luisterspel door Carlans, regie Leon Vogel. U hoort vanavond het vijfde deel, Suarez in de ambassade.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 ...ontwapening, enige uitwerp. In de Senaat heeft die president Moklas het daar zwaar te verduren. Natuurlijk heeft onze ambassade in Jalo een scherp protest ingediend... ...tegen hun provocerende troepenconcentraties. Maar waarvoor hebben wij dit alles uitgelokt? Straks, Marakos, als er nog tijd overblijft. Eerst uw rapport. Ik concludeer dat we Shirin II geen verdere liquidaties mogen opdragen. Hij faalde met die piloot, want het kostte hem bijna zijn leven...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 Ten slotte is kritisch protest op poten via een ambassadeur. Notabene een hoofdskrippelagent. brutaliteit En nu de onvermijdelijke verzoeningsreceptie. Plus een soirée. Voor jou een. Voor wat? Ach, ik zie eigenlijk niet waarom ze mij hebben uitgepikt om met jou te gaan uitleggen. Ik had het liever zelf gedaan. Maar het ligt op jouw terrein. Plus de eer. Als het lukt. Het lukt? Wacht, ik begin iets te zien. Het terrein daarvoor kennen...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 Ik hoor van van die soorten dat je de zaken aardig lopend hebt gehouden. Dank u, meneer. Mag ik uh, Lille even? Hm? Uh, ja, natuurlijk. Meneer Scherin? Ach, Lille. Vanavond is er een soirée in de Skridische ambassade. Ik heb via kanalen twee invitaties. Oorspronkelijk bestemd voor de zoon van een fabrikant en. <coughs> en zijn verloofde. Ik kan dus niet alleen gaan. Dat is de moeilijkheid.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 Die klap had erger kunnen zijn, meneer Schering. We zullen hem er maar opnieuw inzetten. Bestraling, hormonen, gooit hij weer vast. In het begin wel voorzichtiger mee, hè. Gelukkig dat het nog kan. Vanavond heb ik namelijk een afspraak. Ik zou moeilijk zo kunnen verschijnen. U zou wel opvallen, ja. ja. Ik zou gelijk die porseleinvulling bijwerken. Hé, vreemd.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 geen textielwerker. Nee, metaalarbeider. Identiteit kan men niet verliezen. Ze zit overal in iemands kapers. Eventueel in een oogverkleuring, in uh, zijn bedergoeien. Uh, ook in het gebied. Uh, ja, ja. Uh, vullingen, kronen. Ja. Uh, krijgt u dus nooit cadeau? Ja, cadeau. <laughs> Stel u voor, u bent een ander en u doet maar of u meneer Sherin was.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 De muziek die mij op een vreemde wijze ontroerde. Of van met rol Eén ding hebben ze zeker, Lilé: aangrijpende muziek. Maar waarvoor? Scribiët zijn niet zo gevoelig. Ik denk omdat de muziek is geboren uit hun ellende. Ja, dus oh. Wat? Past die op? Hups, geen u. Ik bedoelde.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 U bent de zoon van de grote Merkatan? Ja, het betekent machines. Spoorlokomotie, verkocht om alles wat niet dansen kan. Nee, toch? Jammer voor u, want het zal toch moeten. We doen alsof tot het einde van de zaal. We zijn er zo. Achter deze voorgang. Zo. En die kant uit. Deze deur.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 ...dwars door het scheidingsgebergte. Dus rechtstreeks. Het andere via de landengte van Tatos. langs zee. Een omtrekkende beweging. Uh -huh. En het plan dat u niet volgt, moet ik in de handen van de staf manoeuvreren. Via een nachtelijke insluiping in mijn ambassade. Uh -huh. In onze kluis vindt u vanzelfsprekend geen militair plan, dat zou het te verdacht lijken. Maar althans voldoende aanwijzingen op welk plan wij doelen. Begrepen, ja. Als u deze kamer verlaat, dan loopt u wat rond, u maakt wat interieuropname tot u er genoeg hebt.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 heb je? Huh? je Is het spierwit? Okay. Op mij? Maar je hebt toch altijd gedronken? Okay. Hey, wat niets, niets, nee. dames en heren, niets belangrijks. Nogmaals de toast die we anders zo van harte menen: Pentaria leef lang, heil Skria! Hey, hey, hey. hey. Muziek, dansen! Pak ik deze dans, mevrouw? Een ogenblik was ik misselijk.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 Hoe kon hij op twee plaatsen tegelijk zijn? Als die krant er morgen in het de dorp kwam... Ik moest dus die foto laten verdwijnen. Heimelijk drukte ik het rode knopje in van mijn zogenaamd gehoorapparaat. Morgen zou overgaan. Hij zou meeluisteren naar wat ik over Lillee's hoofd heen tot hem zeggen zou. Je hebt mij nodig, meneer Sheeran. Het zou pijnlijk kunnen worden, Lillee. Die fotovent heeft ons gefotografeerd. ik bij vergissing. Maar die foto moet worden weggewerkt. Wie wilt u dat doen? Die kampen laten zich door niemand dwingen. Ik heb het begrepen, meneer Chirin. Ik zal aanstonds mijn connecties inschakelen. Ja, wacht eens even. We hebben nog spijt, Lille. De fotograaf is bezig daar met de goudmolen. Zie je? Kijk in de hou. Kom mee. Eerst zien of ik het alleen af kan. Dan wacht ik even, meneer. Ja. Blijf hier. Er gebeurt er iets bij de garderobe. Hé. Hey. Twee van het personeel. Ze versperren de weg. Wacht. Nee, men jij er niet in. In beslag nemen. Mijn camera. Maar dat is schending van pers. Integendeel, wij helpen u slechts ervoor zo te zorgen dat u de juiste foto's behoudt. Ja, maar... Uw camera en de ontwikkelde negatieve krijgt u vanavond nog. Dat nou Het ambassadepersoneel neemt de camera in beslag. Ja, Lily. Veiligheid voor broederschap. Die fotoman zou wel buiten zijn boekjes zijn gegaan. Of?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 Die via mijn apparaat komt meeluisteren. Dat is nog meer moeilijkheden, meneer. Als straks de persfotograaf die filmrol van de ambassade terugkrijgt, minus uw foto, dat incident komt in de krant. Compromitterend voor de fabrikanten zo'n in kwestie, van wiens naam u gebruik hebt gemaakt. Hij hoort ervan en wandelt met het hele verhaal naar de autoriteiten, bijvoorbeeld generaal Treponets...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 Ik heb het gedaan. Ja. En dat zul je ze straks vertellen, leraar. Jij weet dat het waar is. Zo, dus dat is die schoft. U hebt hem. Waar dan hem nog net beetje, je Wat zo'n kerel toch bezield. Ah, dus hij gooit dat ding. En die vrachtwagen. Die had er ook wat mee te maken. Je hebt ze nummer toch opgenomen? Hoe uh, wist ik dat? Ik kwam meteen terughollen bij die klap. Mijn wagen van binnen aan, dicht als mijn mooie wagen. Die kerel. Hé, hey, jij, zeg op.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 Nou, toen gebeurde dat wat u had voorspeld. Ze pikte mijn filmrol in. Mooi. Daarnet bracht een koerier van de S-kritische ambassade het spul terug. Ontwikkeld. En? De opname van de fabrikantenzoon is uitgeknipt met verloofde naal. Interessant. Nou, mij is het duister. En blijven blijven van diensten zijn geweest? Anders een mooi ladertje vanavond. 0 uur vijftig. Nou, ga naar bed. Welterusten dan en leef lang. Leef lang, meneer Quentis.